Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De politie beschikt over software die geïnstalleerd wordt op computers van verdachten. Die kunnen zo in de gaten worden gehouden. Dat schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Volgens Opstelten is de software in een zeer beperkt aantal gevallen ingezet. Om welke software het precies gaat wil Opstelten omwille van de veiligheid niet zeggen. Afluistermethoden in een woning mogen alleen worden toegepast bij ernstige misdrijven... waarbij voorlopige hechtenis is toegestaan. Opsteld heeft zich door het openbaar ministerie ervan laten verzekeren dat de software volgens de regels wordt ingezet. De VS en Groot-Brittannië hebben positief gereageerd op de belofte van president Medvedev om de verkiezingsuitslag in Rusland te onderzoeken. Vorige week botste de Amerikaanse minister Clinton met de Russische regering toen ze haar ernstige zorgen uitsprak over de berichten over verkiezingsfraude. Nu noemde zij en haar Britse collega Heek de belofte van Medvedev op een gezamenlijke persconferentie geruststellend...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 De dames voor u hebben het alvast verzwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. Was toen ik het heel nog had, het gouden goud maakt klein. Dit hart ik heb een door, bewust een tweede hand. Je blijft geen gouden kopen, Geen gouden ook al kopen. had je wel de kans. Want dit is mijn een hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al vast dat kan geen kwaad, dit is mijn hart, mijn houding hart. De dames voor u hebben het al pas gespaard, dus wees maar lief. That's <laughs>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 Slay. I saw what you did, uh -huh. you said enough, but watch, Locked, and him. kept loving, and scheme to capture the skill of your rapture, master, become the master and kick catch it, plan, a new span for this woman, made to be dead, deadly just like the only, no more tripping, too strong to fall, shoes on the other foot, shots of mine are cold, little did you know what you were showing, it hurted when you flirted, but I kept going, now the student is the teacher, you can't free her. Huh? played the game of life and, and I'll beat ya, Show me what So picture your love and lie to the bitches P.S. Hunky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 Ik. En stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedig